Uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. In België is iemand besmet met het coronavirus... meldt de Vlaamse publieke omroep VRT. Het zou gaan om een van de negen Belgen die zondag uit Wuhan zijn opgehaald. Hij ligt in een ziekenhuis en zou in goede gezondheid verkeren. De andere teruggekeerde Belgen zijn niet besmet. Intussen is het dodental in China gestegen naar 425. Gisteren zijn er ruim 3200 besmettingen bijgekomen. Voor het eerst is er in Hongkong iemand overleden aan het coronavirus... Het is een man van 39. Hij reisde eerder vanuit Wuhan naar Hongkong. De uitslag van de traditionele eerste voorverkiezing in de Amerikaanse staat Iowa laat al uren op zich wachten. Er zou een probleem zijn met de app waarmee de hun uitslagen kunnen doorgeven aan de centrale democratische partij in Iowa. Naar verwachting druppelen de komende uren de uitslagen binnen. Ook de republikeinen in Iowa konden vandaag hun voorkeur opgeven. Zoals verwacht heeft president Trump die voorverkiezing ruim gewonnen met zo'n 90% van de stemmen. Het aantal studenten dat een opleiding doet in sectoren waar een groot tekort is aan personeel is toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen, meldt de Telegraaf. Vooral de stijging voor de lerarenopleiding in het basisonderwijs is opvallend. Dit collegejaar zijn ruim 450 studenten meer bij de PABO begonnen dan een jaar eerder. Dat is een stijging van 9,5 procent. Vanaf 30 april rijdt er een rechtstreekse trein van Amsterdam naar Londen. Nu moeten treinreizigers vanaf Amsterdam of Rotterdam naar Londen... nog voor een paspoortcontrole overstappen op Brussel... wat de reistijd een stuk langer maakt. De NS heeft nu ook paspoortterminals gebouwd voor de Eurostar in Amsterdam en Rotterdam... waardoor dat straks niet meer hoeft. De reis naar Londen duurt vanaf Amsterdam dan 4 uur en 10 minuten. De andere kant op, van Londen naar Amsterdam, was overstappen niet nodig. Het weer. Vanuit het noordwesten trekken stevige buien over... met kans op onweer, hagel en natte sneeuw. We staan een stevige westelijke wind en het wordt ongeveer 7 graden. In de loop van de dag wordt het droger. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam de rijden tussen Hilversum Noord en Muidenberg. Naar Den Haag vanuit Amsterdam op de A4 tussen Nieuw-Vennep en Dorp. De A7, nog drie kwartier vertraging richting Zaanstad vanaf Hoorn. Er lagen eerder vanochtend wat planken op de rijbaan bij Weide Wormer. A27, Almere Utrecht, en ongeluk bij Utrecht Noord. Een half uur vertraging. de linkerrijstrook is dicht. En op de N201 richting Uithoorn vanuit Hilversum voor de aansluiting met de A2, een kwartier oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 I'm um, in. Try to do not the way that you feel. Oh, baby, can't fool me. Your body's got other plans, so stop.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 Like the girl naar Geer Loogman bij ZFM.